Major Carla. Er volgt nu een oorspronkelijk hoorspel door Henk Bakker. Regie Johan Bordegraven. Zegt de leeuw? Hm? De major heeft mij je gevaar. Of je maar even op het matje wilt komen. <laughs> Mooi zo. Wat nou weer? Wat hangt er nou weer boven mijn Ik hoofd? <laughs> maar ze kijkt als drie dagen onweer. Dan bang het er wat voor je zwaait. Dat zal wel, ja. Heb je geen idee wat het zijn kan? Geen flauwe notie. Ze stond in de deur van de residentie en zei... Brugkamp, als je de leeuw ziet, zeg gaat dan direct even bij me te komen. dat klopt ook een mes voor een margarine, zo scherp en lekker. Nou, daar ga ik dan. Maar met lode schoenen. Duim alsjeblieft voor me dat de duim niet te hard op mijn arme hoofd komt. Sterkte kind, ik voel met je mee. Het is nou jouw beurt. Straks ben ik wel weer het dokkie, moet je maar denken. De majoor is altijd in vorm. Een prettige vorm. Schrale troost. Nou, ik ga maar, anders zie je zo dadelijk... dat liefelijk gelaten in de hoek loeren. Tot ziens, Hou je thuis, Ja? U had naar me gevraagd, zuster? Inderdaad, de leed. Wat is dat met kamer 17? Ik kreeg te horen dat mevrouw Alberts gisteravond haar glacinesappelsap niet heeft gekregen. Hoe zit dat? U had toch tot vergeten. half achttien? Ik, eh... Uh... Jawel, zuster, maar ik werd van de kamer geroepen door zuster Merkels en toen is het me door mijn hoofd gegaan. Stomweg vergeten, hè? De ling, het is met jullie altijd hetzelfde. Zodra de wijzers van de klok het eind van de dienst naderen, is de verantwoordelijkheid op de loop. Hoe dikkels heb ik jullie al, al niet op moeten wijzen... dat de patiënten belangrijker zijn dan de klok. Een verpleegster met plichtbesef en verantwoordelijkheidsgevoel alleen beschouwt de diensturen niet als een aanloopje tot de pretjes van de vrije tijd. <tie> de ogen van de zuster gaan naar het werk en de patiënten. Maar niet altijd zo waakzaam naar de klok. Jezus. Roerend. Zoals jullie het altijd met me eens zijn. In mijn gezicht, ja. Maar tien minuten later is de preek weer vergeten. <tie> Nee, kijk maar niet zo voor ongelijk, de leeuw. ken jullie als de voering van een zak. Ze had weer wat, hè? Ik ken die eeuwige stille strijd tussen mutsjes en keelbanden. Maar als wij er niet waren, zou het een leuke boel worden voor de patiënten. Sta niet zo aan je schort te plukken, de leeuw. Dadelijk kun je je hart luchten tegen de anderen. Ik, ik zeg toch niks, zuster? Nee, je denkt. En ik weet precies wat. Ik hak langer met dit bijtje... En ik hak door als het nodig is. Noord ter zaken. Je had dat glas sinaasappelsap niet mogen vergeten. Order is order en probeer te beseffen dat voor een zieke een glas vruchtensap veel belangrijker is... dan het feit dat zuster de leeuw misschien twee minuten later bij de klorus verschijnt. Ja, zuster. Je zegt ja, zuster, maar je denkt... Enfin, dat doet me niets. Denk is dat vrij. Goed begrepen dus, de leeuw. Ik wens geen klachten, zelfs niet over een schijnbare pietluttigheid als dit. Nu gaat het maar om een glas sinaasappelsap. Straks wordt er een injectiebeurt vergeten. In de grond is het allebei prikt Begrepen? Ja, zuster. Ja. Dat is alles voor het moment. Je kunt eraan je werk gaan, de leeuw. Jawel, zuster. Dag, zuster. Zo. De rug van de inquisitie. Was het raak? Och, gaat nogal. Ze heeft me doorgezaagd met een ellenlange preek over... van niet vrouw Brugkamp... over een glas sinaasappelstap voor kamer 17. Als het een kwestie van leven en dood betekenen. En je moet weten dat mevrouw Albert s'nachts slaapt als een baby. De meeste tijd vind je het glas morgens nog net zo vol. Was dat alles? Ja, ze keek straks of iemand bij vergissing jan had gegeven... in plaats van leven dat moest hopen. Ach, die major maakt van alles een drama, als je hem op je vingers kan meppen, dan leeft ze. Je gooit een kilo zout op het artiekreste dus slakje dat ze vinden kan. Ja, maar zo, denk ik kind. Een majoerdraagt sterren en een hoofdzuster keelbanden. Dat is allebei zo'n beetje hetzelfde. Was kijken en reprimandes uitstrooien. En die armoordigritten, de dupe, nietwaar? Oh. <coughs> niet gehoord dat ik eraan kwam, zusters. Ik loop toch echt niet op gummisolo, hoor. En sluipen doe ik ook niet. De dames hadden het alleen maar te druk met stoom afblazen, denk ik. Hm. Rugkamp, moest jij niet naar z'n lacht? Ja, ja, zuster. Ik was naar. Met... Je medeslachtoffer aan het troosten, hè? Huh? Ga dan maar recht door aan je werk. Ik meen dat zuster Oppel, je hulp best kan gebruiken. Ja, zuster. En de leeuw, bewaar confidenties en beklacht tot na de dienst. Dan is het je eigen tijd. Ik denk dat je nu nog eens moet gaan zien of er ergens een glas sinaasappelsap of erger vergeten is. Dat is een order van de major. Jawel, zuster. Kijk, die is zo stupide, de leeuw. De titel die jullie me geven, accepteer ik. Wees blij dat het nog niet generaal is. Nou, opschieten en voetjes bijhalen, zuster. Ja, zuster. En probeer je gevoelens en trekken wat meer in bedwang te houden, de leeuw. Met lelijk kijken kun je het voor mij toch nooit winnen. Ik lees je gedachten zo van je gezicht en dat is niet goed. Een kwaad humeur en een bokken gezicht werken deprimerend op de patiënten, denk daaraan. Nou ja, maar ik kan er... Probeer even... het niet met een driftbuitje te winnen, de leeuw. Als je nijdig bent, moet je dat in de eerste plaats op jezelf zijn. Als er geen fouten gemaakt worden, deel ik geen reprimandes uit. Het is hier een ziekenhuis en in een dergelijke inrichting moet orde heersen. Ik zelf zou me even min aan de regels onttrekken. En als zuster de leeuw ooit een feit kan aanwijzen waarin de majoor te kort schiet of onrechtvaardig buiten het boekje gaat, dan geef ik zuster de leeuw volmacht zich daarover te beklagen. Iedereen kan toch wel eens een fout maken? Het is vergeten. Fouten en vergissingen zijn menselijk, maar binnen deze muren niet te tolereren. Hier kunnen ze dodelijk zijn. Ik kapittel niet het meisje dat een fout begaat, maar de verpleegster. En nou Basta, dit onderwerp is afgehandeld en daar wordt er op je gewacht. Ja, wel, zuster. Dag, zuster. Dag, alleen. Met zuster Dorgman. Ja, directrice hier. Kunt u even bij me komen, zuster? Natuurlijk, directrice, ik kon er net bij pijn. Dogeman. ik wil even met u spreken over patiënten Dulnus van veertien. Gaat u zitten. Dank u. Dokter Van der Geijden, acht het wenselijk dat je voor Dulnus gesepareerd wordt. en overgebracht naar een eenpersoonskamer. Hij vindt het gezien de psychische toestand van patiënten niet verantwoord bij de anderen te laten. Dat verwacht ik aan. Ja, ik had nu zo gedacht, Zister Dogeman. Kamer G is gisteren vrijgekomen. Die ligt recht tegenover de kamer van de nacht, zuster. Misschien juist geschikt. Met het oog op de situatie, dacht ik. Dat lijkt me ook zo, directrice. eens even zien, het is nu kwart over negen. Zou het niet het beste zijn dat het met één kon gebeuren? Wat denkt u? Liefst wel. De was- en verbandbeurten zijn ongeveer klaar... en over mm -hmm. een half uur is de doktersronde. Ja, Het zou net mooi voor die tijd in orde kunnen zijn. Mooi? Nou, dat is dan geschikt. Mevrouw Klarens van zaal twaalf gaat morgen naar huis, niet? Ja, directrice. Nou, ja. Die is hier aardig opgeknapt. Mm -hmm. Toen ze hier werd binnengebracht, gaf ik geen gulden voor de kant. Het zag eruit als een gaandertje. Een gaandertje? U bedoelt, nou ja... ja. Ik heb misschien nu dan wat vreemd aanduidingen. Met blijvertjes bedoel ik patiënten die er wel door zullen komen... komen ...en hier opgeknapt vandaan gaan. En met gaandertjes, nou ja... ...minder fortuinlijke die de kaap niet halen. <tie> Voor vreemden zou dit waarschijnlijk wat merkwaardig klinken. Maar we kennen onze zester dogeman wat jaartjes langer. Ja. Soms drukt u zich wat cru uit, zuster. Misschien. Ik ben niet gewend een blad voor de mond te nemen. Wie daar niet tegen kan, mag zijn oren sluiten. Het komt me voor dat u de laatste tijd wat. geprikkeld lijkt, zuster Dogeman. Houd me dan goede dat ik dit zeg. Het is ook anderen opgevallen. Moet ik dit als een aanmerking opvatten, directrice? Nee, nee, zuster Dogeman. Begrijp me alsjeblieft goed. Dat ik hierover begon, moet u in geen geval opvatten als een correctie. Ik stel alleen een feit vast dat mij en, zoals ik al zei, ook ander is opgevallen. Zijn de aanmerkingen op mijn gedrag, directrice? Ik heb liever dat u het dan rechtuit zegt en niet eromheen draait. Dat doe ik ook nooit. Als ik er niet te kort schiet, dan hoor ik dat graag. Ziet u, mijn beste zuster Dogeman. Dat is het nu, waarop ik zin speel. We zijn er de jaren heen gewend dat u wat agressief kunt zijn. Daar steekt geen kwaad in. Omdat het zich op strikt rechtvaardig niveau beweegt. Trouwens, het valt in uw positie te prijzen dat u zich militant van uw plicht kwijt. Als hoofdzuster mag een zekere mate van strengheid en disciplinedrang niet ontbreken. We weten allemaal wel hoe veelomvattend en moeilijk die taak in een ziekenhuis van deze omvang is. Ik ga uit van dit ene standpunt. Verpleegster is geen beroep, maar een roeping. Mm -hmm. In de samenleving van zoveel meisjes en jonge vrouwen... dienen straffe tucht en verantwoordelijkheidsgevoel gehandhaafd te worden. Inderdaad, zuster. Ik ken uw principe in deze en ik sta erin volledig aan uw kant. In al die jaren hebben we u leren kennen en appreciëren... als een onmisbare kracht. Wij weten hoe serieus u uw taak opvat. Of de waarde van dit principe ook altijd beseft en aangevoeld wordt... door onze leerlingen en jonge verpleegsters. Ja, dat is een ander punt. Oh, daarover heb ik me nooit veel illusies gemaakt. Ik weet op een haar hoe ze over me denken en hoe ze over me spreken. Ik weet dat zuster Dogeman hier de major wordt genoemd. Laat ze me maar beschouwen voor wat ik ben, de chef. De major die recruten drilt. Wie karakter en beroepswil genoeg toont om desondanks door te gaan... dat is de ware, de verpleegster uit Roeping... De anderen... Laat toen maar rustig schieten. Die zijn voor ons no valeurtjes Moet ik nog herhalen, zuster Dogeman... dat ik het in dit alles volledig met u eens ben. Maar om in uw geest te blijven en recht uit te spreken... u wint u op. Weer. Op dit ogenblik. Ik zie het. En daarover wil ik het met u hebben. Dit is iets van de laatste tijd... Juist in uw gewone doen en laten, zoals we dat in u kennen, is een verandering gekomen. Waar u altijd een zekere vastheid van gedrag en handelingen toonde, ontdekken we... Ik spreek niet alleen uit eigen ervaring. De laatste tijd momenten van, van ongeduld, van ik, ja, ik zou haast zeggen in uw geval van onevenwichtige bui van geprikkeldheid. Bent u zich daarvan zelf bewust? Directrice, één vraag. Heeft hij zich over mij beklaagd? En hebt u daarin een aanleiding gevonden mij op het padje te roepen? Ik weet graag waar ik aan toe ben. Laten we niet langs elkaar heen praten, zuster. We staan niet tegenover elkaar als kinderen, maar als ervaren vrouwen. Ik vind dat we recht en klaar met elkaar kunnen spreken. Tegenover hun kan dat. Zeer zeker, directrice. Ik heb het sterke gevoel dat u probeerde ergens omheen te draaien. Doet u dat toch tegenover mij vooral niet? Wat is het? Zuster Bogeman. Ik heb met dokter Van der Gaarde over u gesproken. Opmerkelijk genoeg hebben wij, onafhankelijk van elkaar... dezelfde observaties gemaakt. Kijk, u weet wel... dat op bepaalde tijden in deze kamer klachten worden geuit... die ik plichtshalve onbevooroordeeld aanhoor. Jonge verpleegsters, leerlingen... Die klachten gaan uiteraard vaak uit naar u. Ja, daar twijfel ik niet aan. Iedere zuster heeft het recht... ...geronde of vermeende, grieven aan mij voor te leggen. Mocht ik van mening zijn... ...dat zo'n klacht enige reden heeft... ...dan stel ik me met u in verbinding. Maar meestal zie ik al gauw... ...waar de schoen wringt... ...en voor die gevallen is het niet nodig u lastig te vallen. Ik breng de klacht tot zijn werkelijke proporties terug... En maak het zustertje in kwestie duidelijk dat ze de moeilijkheden in eigen gedrag of onbegrip moet zoeken. En dat ze zich nu eenmaal te onderwerpen heeft aan de orde van het huis. Als altijd beginnen de verpleegstertjes vaak moeilijk. Dat knap ik op en daar kan ik u rustig buiten laten. Dat begrijp ik. Maar nu doet zich iets anders voor. De laatste tijd, ik mag wel zeggen de laatste maanden, worden me klachten voorgelegd die, ja, die me onzeker maakten. Ik kon ze niet zonder meer terzijde leggen. Feitelijk bevatten ze dus een grond van realiteit die niet over het hoofd gezien kan worden. Daar hebt u mij niet in gekregen. Een ogenblikje, zuster Dogeman. Nee, inderdaad. Ik heb daarover niet met u gesproken. Ik deed dat niet omdat de feiten waarover het ging niet pasten in het beeld van uw mentaliteit. Juist. In uw traditionele lijnrechte weg verwachtte ik geen bochtjes, geen afwijking. Directrice, wilt u beweren directrice. de zuster Dogeman? We waren het erover eens dat we rechtuit tegenover elkaar kunnen spreken, nietwaar? Ja. Gaat u verder, directrice. Voorop stel ik dat onder geen beding de autoriteit van de hoofdverpleegster wordt aangepast. Wat trouwens in uw geval niet in het geding komt. En toen ik me van bewust werd dat enkele klachten een grond van redelijkheid bevatten... ...voelde ik dat hier iets achterstak. Ik wou de kern van de zaak zoeken. Omdat zich iets voordeed dat voor zuster Dogeman ongewoon was. Ja, probeer me te begrijpen, zuster. U moet geen achterbaksheid zoeken in wat ik deed. Het was een eigen belang. Toen toevallig dat de Van der Gaarde iets uitliet... ...waaruit ik kon begrijpen dat hij in dezelfde geest dacht als ik... ...hebben we over u van gedachten gewisseld. Omdat wij... ...zeer op u gesteld zijn... ...zuster Dogeman. Zeer vereerd, directrice. Houdt u wel even de klok in het oog. Ik heb mijn dagelijkse schema af te werken. Mag ik nu weten wat me eigenlijk over het hoofd hangt? Ik begrijp dat u ongeduldig wordt, zuster. En aan het werk wilt. Ik zal het kort maken. Maar beloof me... ...dat u me zult begrijpen... ...en dat ik vrij uit mag spreken, Ja. Ik luister, directrice. Wel, zuster, d'r Van der Gaarde is van mening dat zich twee mogelijkheden voordoen. De oorzaak van alles is, of u toont de gevolgen van een optredende oververmoeidheid, of een niet door hem duidelijk te definiëren fysieke inzinking die u, naar hij uitdrukkelijk zegt, niet te ernstig en als voorbijgaand zien moet. De oorzaak van alles? Wat wil u toch van me? Wat, moet wat zoeken jullie dan toch in wat, wat doe ik verkeerd? En dat wou ik u juist uitleggen, zuster Doogman. Enkele klachten die me bereikten, waren niet onredelijk. Dit is het, zuster. Zonder het waarschijnlijk zelf te beseffen, bent u de laatste tijd herhaaldelijk onredelijk geprikkeld. En op het randje van onrechtvaardig tegenover uw verpleegsters. Zo, ja dat is ongewoon. Ik verzeker u, zuster. Alleen omdat ik sommige klachten van de zusters grondig heb nagegaan... en omdat ze niet helemaal ongelijk hadden... kan en mag ik de meisjes niet in het ongelijk stellen. En daarom... In orde, directrice. Ik... Ik trek de consequenties. Ik zal gaan. Ik sta mijn plaats ter beschikking. Kijk, mijn beste zuster Dogeman. Daar hebben we nou een van die ongewone driftbuitjes. Ga nog even zitten. En geef toe dat er iets niet helemaal in orde is met onze major. Waar is de spreekwoordelijk geworden stalen beheersing van hoofdzuster Dogeman? Nee, zuster, geen grijze haar op mijn hoofd denkt eraan onze beste krachten te laten ontglippen. Toe. Ga nog even zitten. En luister naar het advies van dokter van der Gaarde en het welgemeende dringende verzoek van mij. Trek uw uniform voor een maandje uit, majoor. En neem eindelijk eens een nodige en verdiende vakantie. We willen een uitgeruste Zuster Dogeman terug. Majoor, dit is een bevel van uw generaal. Dat doen we dus maar, met algemene stemmen. Tenminste, de algemene. De jonge generatie hier is geloof ik nog niet... vurig uh, enthousiast, wel? Ach, oh, nou ja. Zie je, pap, ik, ik gun tante Keila graag een vakantie. Hmm. Alleen, uh, ik herinner me nog zo erg goed dat ze niet zo, uh, zo gemakkelijk was. <laughs> dat is ze uh, dat, dat ook niet. Maar ja, nou, alle mensen kunnen helemaal niet hetzelfde zijn, hm? Misschien brengt tante Carlers werk mee dat ze een beetje nadrukkelijk de puntjes op die i zet. Oh en... nou Frans, ik heb al het dat ze vroeger al of jullie de baas speelde. Nou, dat dan niet zo'n lievertje was. <lacht> goed, goed, goed. Ik geloof ook niet dat ik er altijd graag omheen zou willen hebben. Trouwens, haar familieziek is ze niet. Door nu en dan krijgen we ze een uh, sporadisch teken van leven. Maar tenslotte is ze uh, mijn oudere zuster. En nou ze opeens een beroep op ons doet, vind ik toch ja, wel dat ze ze kan helpen. Natuurlijk Frans, nee? Daar zijn we toch allemaal over eens. Natuurlijk komt ze hier. Het een beetje geven en nemen en wat voorzichtig plooien houden we heus wel vrede. Mooi, dat is dan de orde. Ik zal het meteen even aan dat sturen. En dan wens ik ons allemaal sterkte en geduld. Ja, het is wel nodig. <laughs> en uh, jullie jongens, uh, probeer het met je tante Carla. Zo weinig mogelijk conflict als het kan. Uh, we zullen onze suikertante met zorg behandelen. <laughs> dat is ze toch? Nou, suikertante, tante, dat klinkt toepasselijker. Nou, waarom? Oh, ik snap het. Zacharine is de vrouwelijke vorm van Zacharijn. Ja. Dat vindt het niet fijn. Nou nou, nou, nou, nou, jongens. Als het zo al begint. Ah, stel, ah, stel, stel maar, mam. Nou. Dit is maar een lolletje. Alleen maar wat gauw humor om ons te sterken voor de komende periode. Stel, ja, Als jullie dan alsjeblieft me rekening mee willen houden. Dat humor niet de sterkste kant is in Tante's karakter. Ja. hier die tas. Zo. En dat koffertje. Is. Mooi, oh, mooi, schrik. mooi. Zo. Dag, juffeur. Ja, pas op, zus. Het is een hoge stap in de berm. Zeg, je hebt geen oude dames. Ho, Zei ik dat dus? Oh, nou. Zeg, hebben we alles? Ja. Eh, bedankt, juffeur. Rij Rijden maar. Ja. Zo. Nou, nou, nou. He. Is Eerst even een zusterlijke kus? Ja, hmm. Niemand kon ons nog zien, zeg. Ja, Zo, en uh, hier de koffer in de ene hand en die tas in de andere. Geliefd om maar te volgen. is dus een keer eindje. Zo, dan gaan we hier dit landje door. Oh, ja. Je, je was hier nog nooit geweest, hè? Nee, uit principe overloop ik mijn weinige familie niet, zoals je weet. misschien wel verstandig, zus. Dan blijft zo'n sporadisch bezoek een feestje. Nou, over het feestelijke zou ik me maar niet te grote illusies maken. Oh nee? Ja, wat? Oh. Ik vind het prachtig dat jullie me hebben willen. Maar ik heb je mijn brief gewaarschuwd. Je moet weten wat je ermee op je hals haalt. Niet zo zwartgallig, meisje. <lacht> We zijn nog alles voorbereid en hebben ons geprepareerd. <lacht> Die weet wat het best mee. Dank je. Je bent nog altijd dezelfde luchtvaart als broek. Oh Ja. En jij nog dezelfde strengrechtvader. Zeg, oh, zeg, stoppen zeven, stoppen zeven. Ja, wat is er nou Zeg, jij hebt een imponerende rimpel boven je neus. Zijn de zusjes er erg bang voor? Ik heb de illusie <laughs> dat ik een voldoende rimpel onder heb, ja. Ja, daar twijfel ik geen seconde aan. Jongen, jongen, jongen. Als ik je nou eens aankijk, hè, zoals je hier naast me loopt. dan voel ik mijn oren weer rood worden. Ah, wat kon je ons doortastend kapitelen als oudste zus? Ik voel het nog... Als je er nou tenminste kon maar iets uit geleerd hebt. Nooit. durf we niet op te zweren dat ik in alles jouw goedkeuring zou wegdragen, weet je. Elk mens heeft zijn fouten en het is zwakheden. En of ik nou in alles even verstandig handel, dat durf ik niet te beweren. Ik doe mijn best. Enfin, uh, voor je weggaat zal ik wel de nodige lessen en terechtwijzingen van je hebben gekregen. <laughs> nou, dat wordt nog een beetje nazorg, zou ik dan maar denken. Ik zal er eerst geen blad voor mijn mond nemen. De deed je trouwens toch nooit. Maar een beetje consideratie uh, mag je met me hebben, hoor. Ten slotte ben ik nog altijd je jongste boertje. Dus verwenst? Oh, uh, nou ja. No, no, no. Zeg, hoe gaat het met jullie? Oh. Onze briefwisseling is over het algemeen erg beperkt, dus. Alles uh, loopt nogal, ja, ja. Met mijn werk gaat het iets weggelooflijk. Ik werk freelance, hè, dus uh, uh. ik ben dan meestal thuis, heb je wel. Oh. de boer bij elkaar. Els werkt op een uitgeverskantoor. En Freek zit in de vierde van HBS. En, um, uh... Hoe staan jullie ervoor? Eh? Ik bedoel. Uh... Oh, de. de, de Péferante, bedoel je? Ja. Ik? Oh, joh. Mag niet te hard mopperen. Nou, oh. ah, oké, okay. de ene maand wat beter dan de andere, Maar ik heb meestal wel aardige opdrachten. We kunnen er komen, al is het leven brullend duur in deze conjunctuurtijd. Ik. Eh, natuurlijk vergoed ik je alle kosten van mijn verblijf. Wat zei je, zo? Dat ik als betalend dossier kom. Ik wil niet dat. Oh. Jullie hoed. <wozitter> Ik dacht toch eigenlijk dat ik je iets zo zeders wilde zeggen, hè? Zeg. Maar ja, dat heb ik me vergist, hoor. Geen gekheid, Frans. Ik kom jullie niet lastig vallen nog op een proste hoor. Bom. Oh, je koffer. Wat is het? Bom, daar staat je tas. Ach. Zeg nog één keer zoiets tegen mij en dan mag je zelf je boeltje terugschouwen naar de bushalte. Over twintig minuten komt hij terug, dan kun je weer naar het station. Ja, maak je. Kala, van... Carla, Carla, beste meid. Hè? Je mag dan acht jaar ouder zijn dan ik. Je mag er ginds in die ziekenbunker een hoge piet zijn met knoet en keelbandjes. Maar bij ons heb je niks in te brengen, daar huis je dat goed. <laughs> Kom mee nou, hè? Doe erover. Anke wacht met de thee. Nou, daar praten we dan nog wel eens over. Ja, dat doen we wel. Steurstappen deurstappen nou, hè? We hebben andere dingen om over te praten. Kijk, kijk, nou kun je ons huis al zien daar. Oh. Daar tussen de bomen deur. Ja. Is leuk, hè? Ja. Jullie wonen in een mooie streek. Aha. En het uh, ruikt hier goed, vind ik Weer is wat anders dan die carbo- en eterluchtjes van je ziekenhuis. Oh, dat heb ik daar in Hekerland. Trouwens altijd gehad. Weet je dat je een penetrante hospitaalwolken uitstraalt, zus? Ach. Jazeker. Die zullen we je zo gauw mogelijk uit je kleren laten waaien. Ja, eerlijk, zus. Eerlijk hoe je stinkt. Zeg eens even Frans. Je zou je wat minder vulgair kunnen uitdrukken. Dat was nou precies mijn bedoeling. <laughs> Kun je je weer eens lekker zijn oortjes wassen, hè? Zoet maar hoor, je geurt verrukkelijk antiseptisch. Maar ik kan met die Esculapodeur niet wepen. Mm, zo, hier is dus. Dit paardje nog even door. Zo, we zijn er. Oh! Dat is het t zijn, snap je wel? Hallo moeder Dag Oeh, wat warm hè Heb je nog tegen, vergavende dorst Is dat een trap in die hitte? Ja, er is nog uh, Wil je het zelf even inschrijven? Mm, ja uh, Is de Carla er nog wel of niet? Jazeker We gaan zo'n uurtje gaan liggen om wat uit te rusten En? Eh? Wat? En? Nou, hoe is het? Vind ik nu even mee? Oh ja Het vond ik heel kalm nou, ik geloof wel dat tante Kaal een je hard nodig had. Ach, ze, ze is tamelijk nerveus. Als je het mij vraagt over werk, en flink ook. Zo. Dan, eh... Uh, wat? Dan kunnen we wel wat uh, strubbel verwachten. dacht je ook niet, man? Ah. Dus is dan niet zo gemakkelijk. En dan nog over de toeren ook. Hmm. Oh, dag, dat. Hallo, dochter. Wat gaat? Ik geloof dat er nog thee in de pot is. Als je nou voor jezelf intut, maak voor mij ook een kopje. Uh, daar staat het mijne. Oké, okay, pap. Zeg, Frans. Ja? Wat denk jij ervan? Hoe vond jij Karla eigenlijk? Nou ja, uh, ik dacht wel dat ze nodig is een paar dagen in de liftstoel moest zonnen. Zo te zien staan er zenuwals als, als, als naar spannen. Die heeft niet op een gerust gerust de laatste jaren. Dat is er goed aan te zien. Ja, zie je, dat dacht ik nou ook... Ja, ik heb zo de indruk dat we heel degelijk rekening moeten houden met haar toestand. Willen we de vrede in huis houden? Alsjeblieft wel. Dank je, ja, Ze was vrij kalm bij het welkom, maar... Het kan misschien aan mij liggen. Maar ze heeft iets van verborgen, zo te zeggen, latente agressie in haar ogen. Ja, ja, dat vond ik ook. Nou ja, we zijn er allemaal zelf bij. We laten ons eenvoudig niet op de kast zetten. We doen gewoon. Als we alles wat verkeerde stemming zou kunnen wekken... rustig om ons heen laten gaan... Moet ze ook wel wat rustiger worden. Zeg, laten we daar ons best voor doen, jongens. Hm? Natuurlijk, natuurlijk. We weten wie we in huis hebben. Dus we kunnen proberen haar zoveel mogelijk op haar gemak te stellen. Hm? Nou, en dan zal ik met die agressieve natuur van tante Carla... heus wel loslopen. Oh, Freek en ik zullen proberen engelen te zijn. Eigenlijk zou ik je voor zo'n brutaliteit om je oren moeten met nest. Hm? Meer Ebert voor de zuster van je vader, hè? Oh, niet kastijden, paps. We zijn net zo'n leuk gezinnetje. <laughs> Nee, heus. Tante Carla mag gerust een beetje op ons vitten. Dat is goed. Als ze uh, stoom afblazen, hè? Nou, nou, nou. Zachtjes nou, Els. Dadelijk hoort ze het nog. Ach, ik denk dat alles best wel meevallen. Wel, ja. Tenminste, ik hoop het. In ieder geval dat de gast onder ons bescheiden dak het goed oh. oh, Dag, tante Carla. Ja. Dag, Carla. Dag, Elisabeth. Hè? Oh ja. Ja, dat ben ik. Nou maakt u maar Els van, hoor. En hoe maakt u het dan? Dit? Goed, dank je. Alleen wat moe. Nog niet helemaal uitgerust, Carla. Ach, je ja, had best nog wat kunnen blijven liggen. Niet voor mijn rust. Wat, hm? uh, wat bedoel je, zus? Oh, niks. Alleen dat, daarboven. Was niet bepaald bijvoorbeeld om een dutje te doen. hè? Wat? Wat daarboven? Was er iets? Nou ja, luister maar eens. Hè? Oh, oh, oh. Ben je stapel geworden? Wat vraag? Wat vraag? Of je stapel geworden bent? Nee, maar hoezo? Hoezo vraagt hij? Zet onmiddellijk die grappen vol, als de ah. ja, er koper nee, ja. hè? Ja, joh. zeg. Wat is de paus? Hoe is de paus? Hoe is die paus? Niet eens. Ja, ja, paus hoe is die plaat. Ja, hoe krijg je die in je stomme hoofd? Ja, je wist toch dat tante Karel lachte rustig? Oh, oh, Rip, ja, dat dacht ik niet aan. Ja. Nee, me niet kwalijk, tante Karra. Oh, nee, ik probeer het vannacht wat erin te halen. Maar overigens, als je me toch wakker wou hebben, had ik een minder sadistische vorm wel op prijs gesteld. Waar had je die afvreselijke herrie vandaan? Ja, het het, het spijt me, tante ik, ik had een nieuwe rok en alleen van mijn vriend Bert, hè? Nou, en... ja, nou, laat mijn aanwezigheid je niet weerhouden, Frederik. Je draait, maar ik ben toch wel over mijn slapen in. Heb je mijn tas gezien, Anke? Oh, uh? oh, nee, dan ga Ga een paar handen nemen. Water is in de keuken, ja. hè? Oh, wacht, tante, ik hou wel even... Nee, laat maar, kind, ik ga de tuin in. Nou ja. Oh, oh, oh. Handig, jochie. Ja, je legt daarvan van lotje kritiek, jongen. Je wist dat tante Carly even op haar kamer rust... en dan ga je er even een, een, een dosis herrie losmaken. Dat is wel jarenzin. de stom van me. Maar ik had er helemaal niet aan gedacht dat tante er was. Ja, ja. Dat zou je anders deze dagen wel moeten proberen te onthouden. Dat we merken ook. Dan nou is zijn u meteen flink gedukt. Dan kunnen we alvast een heleboel plezier aan beleven. Gebruik dan ook je kop. Nou, nou, nou. Nou, jij nee, dan nou, nou, maar. maar. Toe, is gebeurd. Ja. Dat we tenminste elkaar niet in de haren vliegen. Nou, ja, goed, goed, goed. Maar. Doe mij nou een groot plezier, hè? En berg die jammerkist voorlopig in de dieptekast op. Je moet in een kruidhuis geen voetzokkers afsteken, jongen. Nee, pa. Zal ik mijn hamsters ook wel zo lang naar het asiel brengen? Misschien stampen ze daar. Je zou ze onder tante Carla's deken kunnen zetten. Huh. Weet je tenminste zeker dat de bom goed was? Oh, toe. Schij uit, jullie. Geen onzin. Hm? Moet ons hoofd bij elkaar houden. Zo. Zo, Carla. Hier gaan we even rustig zitten. Vind je die gele stoel daar. Die zit lekker. Heerlijk buiten, hè? Ja. Ik heb de thee klaar. De anderen komen zo wel afzakken. En uh, was het eten naar je zin? Hmm. Dat wil zeggen... voelt je het niet goed? Te goed. Hè? Je bedoelt... Ja, kijk eens, Ank. Ik zou dat wat je op tafel hebt gebracht bij ons klasseeten noemen. Dat noemen we bij ons de aparte maaltijden die voor de patiënten eerste klas worden gekocht. Ja, de zusters noemen het nog anders. Kapitalistenvoer. ja, die hebben soms een beetje eigenaardige terminologie. Maar wat ik maar zeggen wel, ik vind dat je wat minder kon uitpakken. Uitpakken? Schoonzuster, ik zeg altijd graag recht uit wat ik meen. We hoeven elkaar niets wijs te maken. Ik vermoed heel sterk dat jullie in je gewone doen... ...vast niet het menu afwerken alle dagen zoals je dat nu doet. Ja, maar Karina... Maar... Laten we nog even uitspreken, ja? Ik snap heus wel wat er bij je voor zit. Je wilt je uitsloven voor mij omdat ik gast ben. Nou ja, uitsloven, dat klinkt wat raar. Ik bedoel meer uh, je beste beentje voorzetten. Dat vind ik natuurlijk aardig van je... ...maar stom, onnodig en onverantwoordelijk. Alsjeblieft, niet zo... Denk niet dat tante Carla haar oog in haar zak heeft. Frans mag aardig zijn boterham voor het gezin bij elkaar werken. Maar dan maak je niet wijs dat het uit zo'n royale beurs kan als hiervoor nodig zou zijn. Dus, dus is het onverantwoordelijk. Ja, maar Carla... Onnodig is het ook. Als je soms dacht dat een hoofdzuster elke dag een klasse-diner krijgt opgediend... dan heb je daardig mis. We eten met de zusters hetzelfde menu. En dat is even simpel als goed. Voor slaatjes en toetjes en liflafjes is daar geen tijd. Nou, waarom hier dan wel? Luister nou, Skyla. Ik geef toe dat we geen oliemagnaten zijn. Maar van de armen hoeft het nou ook direct weer niet. zo'n paar gezellige dingetjes op tafel... zullen ons heus niet aan de bedelstaf brengen. En je hoeft je geen gast te voelen. Je bent gewoon familie, dus... Nou, laat mij dat dan maar rustig regelen. Hm? <laughs> ja, nou, wat kijk je nou? Ben je het nog niet met me eens? Eerlijk gezegd, nee. Ja. Houd me ten goede, maar... gisteren, toen je even naar het dorp was... kwam de melkboer en die hielp ik. Hij gaf me een notaatje en ik heb er onwillekeurig. niet uit nieuwsgierigheid, hoor. Daar heb ik onwillekeurig op gekeken. Huh? Er stond onder het eindbedrag geschreven... mevrouw, kan ik eind van de maand ontvangen? Het loopt zo op. Oh ja. Dat, dat, dat is gewoon... Dat, dat is de... niet gewoon, Ank. Het gaat mij geen snars aan en, en ik zou er niets van gezegd hebben... maar ik voel heel goed waar het wringt. Jullie zijn in deze tijd heus de enigen... die de eindjes met zorg moeite aan elkaar proberen te knopen. Dat is geen oneer. Maar juist daarom vind ik het zo bezwaarlijk... dat je om mij dingen doet die feitelijk boven je budget gaan. Dan moet je vandaag nog mee ophouden... als je niet wilt dat ik morgen gewoon mijn koffer pak. Toen nog, Carla. Wat is het nou voor mal gepraat? Ik weet heus wel wat ik doe. En ik weet heus wel wat ik zeg. Nou, afgesproken schoonzus. Geen frats op tafel en geen extra kosten. Of ik zou me te veel bezwaard voelen om nog te blijven. Orde moet er zijn, ook in je huishoudboekje. Oh, daar heb je de rest van je gezin. Die hebben we er Voilà. Uh, wat heb je met die kleedjes gedaan van je kamer? Die heb ik opgenomen. Ze liggen in de gangkast. Oh, uh, was er iets mee? Ja, ik houd niet van die flodders op de vloer. Ik heb liever alleen het zeil, dat kan schoongehouden worden. Nou, flodders, het zijn persjes. Ja, niet zo heel meer, maar echt. Persjes of geen persjes, zijn broeinesten van bacillen. Onhygiënisch tot en met. Ja, nou, Scarla, we hebben hier geen model ziekenhuis. Nou, dat is dan niet een klein beetje overdreven met die uh, bacillen? Als dat overdrijving was, beste kind, zouden we de ziekenhuizen niet zoveel moeite en kosten hebben om alles steriel te houden. Ach, daar kan een leek niet over oordelen. Goed, goed, dat is mogelijk. Maar ik zou toch niet graag willen van die hygiëne op een kale vloerhuizen. Zo'n gezellig. Bij mij gaat gezondheid boven gezelligheid. Dat de duur raak je met het ziekenhuis vergroeid... waar alles is ingesteld op doelmatigheid. Ja, maar vind je niet dat we het hier leuk hebben in ons bungalowtje? Ja, ja, zeker. Daar wil ik niks van zeggen. Ik ben het alleen wat ontwend. Ach, Carla, je moet proberen wat meer nog op rust te komen. Zet het ziekenhuis al een poosje uit je hoofd. Je bent nu met vakantie. Ik weet dat je me lastig vindt. Lastig? Hoe oh, kom je erbij... Nou oh ja, als ik echt eerlijk mag zijn, nu en dan kun je wel eens zo, zo lekker een beetje fitten. Oh. Ja, ja, ja, vat het niet verkeerd op? Wij kunnen daar wat tegen, maar, ja, als ik het zo zeggen mag, een kleinigheid die anderen niet zo opvallen, vliegt jou ineens van de tong. Dat is misschien wel zo, maar dat zit in mijn bloed. In het ziekenhuis ben ik de dwarskijkster. Niet de minste kleinigheid mag je oog ontgaan, en je moet overal bom bovenop springen. Zelfs de pieknutterste dingen mag je niet over het hoofd zien. Want dat nemen ze een loopje met je. En dat kan en mag niet in zo'n inrichting. Goed, goed, dat begrijp ik. Maar, kun je niet een poosje vergeten dat je zuster Dogeman bent? Is het niet mogelijk met je waardige uniform ook je persoonlijkheid even uit te schakelen? En over te schakelen op Carla Dogeman? Dat wil ik ook wel. En ik probeer het. Want het gaat zo eenvoudig niet. Vergeet niet, ook dat ik al zoveel jaren in functie ben. Dat neemt je op, vraagt de hele mens. Je vergroeit naar de vorm die, die voor dat werk gevraagd wordt. En de mens, Carla, de vrouw, Carla, verstrakt tot de plichtsmachine. Nou, nou, machine, dat is het ware woord niet. Machinaal doe je je werk zeker niet. Je moet wel degelijk te denken inschakelen, altijd. Er doen zich zoveel problemen voor. Er is zoveel te regelen en te vormen. Dat begrip en punctualiteit vraagt. Ja, ja, wel, Maar toch, je horizon wordt vernauwd. Je gezichtskring gaat zich gaandeweg beperken. Dag aan dag zie je bedden, zieke verpleegsters. Elke minuut wordt je aandacht opgeëist. De horizon is de ziekenhuismuur. De keten van witte bedden. Het hele grote complex van deze samenleving... waarin zorg, ziekte, wetenschap... je aandacht gevangen houden. En zo weinig overlaten voor iets anders... dat buiten die muren leeft. Maar is die taak dan niet belangrijk genoeg... dat de mens zich daarvoor inzet? Voor de volle honderd procent? Ik zal de laatste zijn om dat te ontkennen. Natuurlijk is het zo. Ik, ik bewonder het. Maar daar gaat het niet om. Wat ik bedoel, Carla... Toe. kom nou zien. Nou, kijk nou eens door dit raam. Die bomen, die kleuren, dat groen. Doet je dat nou niet? Allicht. Je denkt toch niet dat ik geen gevoel heb voor de natuur? Natuurlijk doet me dat iets. Veel zelfs. Maar dat staat buiten het andere. Nee, dat staat niet buiten het andere. Het is er, het is er altijd. Maar, maar dat bedoel ik juist... Jij bent je leven lang zo vastgegroeid in je dwangbuis van het ziekenhuis... dat je jezelf de tijd niet hebt gegund je ook eens los te maken uit je plicht, uit je harnas. Dat is het. Carla, jij bent zo bezeten door je werk... dat je geen uurtje denken los kan maken van je plicht. Huis. Mens kan te veel van zichzelf eisen. Het leven vraagt meer dan eenzijdige opoffering. Ieder kiest zijn taak in het leven... Zonder taak, zonder werk zijn we het leven niet waar. Ja, toegegeven. Ieder zijn taak. En die taak moet consensueus nageleefd worden. Maar de natuur zelf leert ons dat het dynamische wordt afgewisseld met perioden van rust. Dat houdt de harmonieus in het levensproces. Oh. Oh, moet je ons toch horen? Een loodzwaar gesprek. En dat er wat er vlak voor je de zon op de bomen schijnt. Weet je wat ik op dit ogenblik zou willen doen, Carla? Nou? Ik zou je in je kraag willen pakken... meesleuren naar dat vennetje daar gint en je zomaar lekker een paar maal onderdompelen. Om dat ziekenhuis schipskortstap van je af te spoelen. Om een oh. gewoon mens van je te maken... zolang je hier bij ons bent. Ja, hou maar op, Ank. Ik weet het wel. Jullie zitten met me opgeschept. Ik ren de sfeer in huis. Carla? Zeg zoiets niet nog eens, of ik zou werkelijk in staat zijn je in het fan uit te spoelen tot je om hulp roept. Als je dat plezier zou doen, wil ik je wel ter willen zijn, dan draag ik tenminste iets bij aan de stemming. Alleen ben ik blij dat niemand van mijn zusters daar getuige van kan zijn. Een prestige zou voorgoed op de bodem van het fan liggen. Kijk, kijk, onze Kayla laat sporen van doorbrekende humor. Zie je dat alle hoop nog niet weg is? Kom mee, we gaan er een pittige kop koffie op zetten. Ach, die arme Frans gaat natuurlijk ook uit te drogen op zijn atelier. Zeg, Carla, ik moet ergens aan denken. Als je wilt, mag je erom lachen. Weet je hoe de zustertjes me noemen? Nee. Hoe dan? De major. Wat? De majoor, ja. Oh. Iedereen pleegt in zo'n inrichting een bijna mee te krijgen. Oh, voor mij was dat de majoor. Vind je het niet eigenlijk lach, Carla? De majoor? Hoe komen ze erbij? Ze dachten dat ik het niet wist. Maar ik heb nooit mijn ogen en oren dicht. Geloof dat ik die titel niet onwaardig ben, ook. Hmm, misschien niet, nee. Als je bedenkt dat je al die meisjes als kunt zien... die gedrild worden... Oh, ik neem gerust, anders is het voor je bibberen. Oh, geloof dat maar. Dank. Oh, waar zit Oh. Heh. Zeg, hoe zit het nou? Krijgen we nou nog koffie vandaag of zo? Ach, je kan het geloven of niet... maar we waren juist op weg ik de Combois. Mm -hmm. Zeg, Fran. Ja. Dan moet jij even luisteren. Raad jij nu eens hoe ze jouw zuster noemen in het ziekenhuis? Mijn zus, Nou, uh, poesje. Oh, of uh, uh, ja. liefje. Hm? Ja, zo noemt u verpleegster de hoofdzuster toch niet, stel je voor. Nou, dat weet ik het niet. Hoe dan? De majoor. De... Nou, zeg het maar, die is machtige Majoor. Mijn zus de majoor. Hoe komen we die schaap op het idee? Hè? Ik ben blij dat jullie ook eens plezierig op ja. oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja, Ik ga me wat koffiewater opstellen. Tegen de tijd dat het komt, zijn jullie misschien wel uitgelaten. Ja, nou, Carla, kom nou hier, kom nou... Oh, nou ja, ik heb alweer op de teentjes gedacht. Laat, laat maar, laat maar, laat maar, Frans. Ik geloof dat ze echt wel een beetje bijkomt de mens wordt. Oh ja? Nog wat geduld en ik zie het heus in orde komen met Kayla. Oh, de majoor. Met een week van zinnen zou ik zo'n zo, zo rake definitie niet voor elkaar krijgen. Nou, dat kun je nou wel even wachten in een vrouwengemeenschap, hè? De majoor. Ja. Uh, doen we vanmorgen het eerst, mevrouw. Ja. Met een weertje, hè? Ja, fijn. Um, weet je wat, Bertha? Eerst de kamer hier maar. En daarna gaan we naar boven. Ja. Ja, nou, het atelier van meneer kunnen we vrijdag pas doen. Hij heeft iets dus onderhanden waarbij we niet voor de voeten kunnen lopen. Oké, okay, mevrouw. Hup, beste kleedje. Ja, ja je voorzichtig, Bertha, voorzichtig. Ja. Daar één. En daar staan twee. Drie. Nou, kijk eens. Hier zit al aardig wat Frank-Jan, die heeft ook zijn beste tijd gehad. Ja, die moet je wat voorzichtig schuieren, Bertha. Ben het per hè? Nou, ik snap niet dat u daar nou langzamerhand niet eens wat nieuws neemt. De show is er wel af als u het mij vraagt. Ja, ja, maar ik wil ze voorlopig toch nog niet missen. Hm? Moet er wat een beetje voorzichtig mee omspringen. Ja, pas is dan niet zo goedkoop. Nou ja, precies. <laughs> moet u eens kijken in die zaak van Nieuwenhuis op de brink. Oh, mevrouw, prachtige mooie kleedjes. Nog iets groter dan deze. Oh. 32 gulden maar. Mijn schoonzus hebt er twee gekocht, verleden maand. Nou, dan zou u eens moeten zien hoe de kamer daarvan opkleurt. Een rijk gezicht, hoor. Ja, dat is best mogelijk, Becht, hè. Maar uh, doen we doen het voorlopig nog maar hiermee. Oh, het ken nog best, hoor, daar niet van. Maar u moet nog eens gaan kijken. huizen hebben hele heleboel dingen. Ja, ja, dat we. Oh, wel. Oh, pas Pas op die lamp, pas op die lamp? Misschien dat je hem niet afstoot. Oh, hé, hey, die had u nog niet. Dat is een oude Ja, mooi, hè? Het mm. is maar wat je erin ziet. Tweede hand, zie je niet? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Een buitenkantje dat we op de markt in de stad vonden. Op de rommelmarkt zeker? Wat u nou eigenlijk in zo'n oud ding ziet. Ja, wij zien er zeker wat zien. U zou lang kunnen zoeken voor je zo'n exemplaar gaaf kon vinden. Nou, ik zou er echt niet naar zoeken hoor. Ha, oude lampen genoeg, maar ik zou al niet in mijn kamer moeten. Drie kwartjes zou dat te veel betaald zijn. Nou, Bertha, je zult het niet geloven, maar zoals hij daar staat, is die lamp 70 gulden waard. Zeven! Ah, mevrouw, 70? Mijn oude beste, dat oude Lor? Oh, tussen oud Lor en antiek is nog wel enig verschil, Bertha. Antiek? Antiek? Wil u nou echt beweren, mevrouw, dat u echt 70 piek voor de ding hebt neergeteld? Nee, hij is het waard. Maar wat was mee? We kregen hem los voor de helft. Zo, nou, dat is dan nog 34, maar ook te veel volgens mij. Oké. Okay. Ik zal hem een goede beurt geven, lekker op poesten. Maar lijkt hij misschien nog een hey, beetje. Nee, nee, Alsjeblieft, die, die, die poetsje vooral niet, hoor. Oh, nee? Is erg aardig van je, maar uh, die moet zo blijven. Oh, nou, ook oh, goed, die is een smaak. Ik heb liever een moderne uh, passagier aan mijn uh, plafonnetje hangen. Oh, die hebben we daar. Goedemorgen. Dag. Uh... Uh, uh, Carla, dit is Bertha, onze werkhulp. Uh, Bertha, dit is zuster Dogeman. Oh, ben je in de verpleging, mevrouw? Eh, uh, zuster? Uh, uh, Inderdaad, ja. Robbaan, hè? Ja, ik heb een nicht. Die is ook in een ziekenhuis. Dan niet als zuster, maar uh, als werkster zo gezegd. Oh. Nou, daar hoor ik wel eens zo een en ander van. Zo. Ja, ze, ze lopen allemaal met kraaknette Japonnen aan en van die vierkante mutsies op. Maar lol is er niet aan, hoor. Oh, nee. Ze mogen dan honderdmaal zusterheten. Ze lopen de hele dag het vuur uit de sloffen. En ze knappen de viste karwijkjes op. Niks waard, hoor. En de hele dag maar complimenten afwachten van die slaafverdrijfsters achter de rielen. Slaafverdrijfsters? Ja, nou, dat zou je toch ook wel weten, als je in het vak ziet. Die Groot-Mogolle, die hoofdzusters bedoel ik. Nou, dat zijn nou net zulke arbeidswerkvolk. De werklui, pees aan de karwijstjes. Maar de opzichters, die staan er met hun handen in de broekzakken bij en die commanderen alleen maar. Lekker makkelijk, joppie. Nou, en zo is dat met die hoofdzusters ook. Overal ja. met haar pinnige neus bovenop. En met snauwen en fitte. En die gewone meisjes maar ploeteren en rennen. Nou ja, dat weet u ook wel. Ja, ja, dat weet ik. Dag, Daasje. is ben weer voor de koffie malen, Oh, hoor. ja, mevrouw. En uh, leg die iets voor buiten, maar voorzichtig schuilen, denk ik. Kom voor de elkaar, mevrouw. Dag. Waar heb je dat rund opgevist? Ach, ze valt in het gebruik heus wel mee, Carla. Een simpele ziel die alles over de tong ratelt. Maar hij is altijd zo kwaad niet. Ze het tenminste goed in het werk. Nou, dat is dan één goede eigenschap. Overigens een mens waar ik binnen de tien minuten mee overhoop zou liggen. Ja, maar alsjeblieft, Carla, neem hem met een flinke zout. Ik zou zo ook geen betere hulp kunnen krijgen. Oh, oh, die tirade over de verpleging was mooi... Nou ben ik al gedeeld bij de slaverdrijvers en opzichters. Zo zie je, fox populi, fox d. Nou, nooit eens dus van de andere kant hoe over je gedacht wordt. Je komt er bekijt af. Dezelfde domheid die je in onze omgeving aantreft. Dat zit er geheid in. Ach, ja, maar Carla, dat vind je toch overal. De mens verdraagt moeilijk het gezag van de meerdere in rang. En daar hoef je alleen bepaald een hoofdzuster voor te zijn. Maar toe, Carla, laat je stemming op die goede oude Berg dan niet bederven. Ze meent het zo kwaad Ik geloof dat ik daar wel boven sta. Hé, hey, Gaan bijna mijn lekkere bakjes koffie. Hè? Hey, die lamme deur ook. Nou, ze staan nog, dat is geluk. Hier, meneer, zet hem er aan. Ja. Zo, er is één voor u. Eén voor zuster hier. Zo. En één voor mij, een voor de gek. Ja, mooi. Dank je, Bertha. Pas je maar op, zuster. Er is dan nog een beetje op het bakkie gespet. Is het erg? Nou, ik zal wel oppassen. Gek eigenlijk, dan moet ik zuster tegen u zeggen. Maar zo in het burger klinkt dat eigenlijk raar. Net dat je familie van elkaar bent. U bent zeker uh, gediplomeerd. Ja, dat ben ik. U moet het nou niet als strand van me vinden, maar uh, als ik zo naar u kijk, dan. Uh, u zit er zeker al lang in. Nogal wat jaartjes, ja. In uh, de particuliere zo gezegd. Nee, in het ziekenhuis. Oh! Nou, dat sjouwen, hè? Oh, nee. Dat loopt nogal los. Ik hoef alleen maar mijn handen in mijn zakken te houden hè? en de zustertjes af te snouwen. <lacht> uh, uh. Huh? Huh? Ik ben namelijk hoofdverpleegd. <lacht> <lacht> ja, ho Begda. Ja, zo zie je? Ho ho hoofdverpleegd? <lacht> oh, die shit. Slaan ik even een modderfiguur? Oh, nee, mijn, mijn twaalf, zuster. Ik bedoel, uh, hoofdzuster. Ik, uh, <lacht> nee, nee, nee, dat nee, betekent niet. U had het alleen maar over horen zeggen. niet uh, ja, nou, ik, ik zal gauw eventjes de kopjes wegzetten. Hè. Dan, dan ga ik de kleintjes maar buiten uitschuiven. Uh. Nou, ik geloof dat we langzamerhand de tafel kunnen gaan dekken. Dan de kamer kan elk ogenblik terug zijn. Daar is ze, naar het dorp. Ach, staat had zin eens wat rond te kijken. Zeg, vindt jullie nou ook niet dat tante Karra een heel stuk opgeknapt is? Ik dacht dat het veel eigen zou zijn. Ja, wat stukken mee. Ze valt lang niet meer zo rauw aan op alles wat je zegt. Ook al merk je dat ze er niet helemaal mee eens is. Ja, hè? ja, ja. beheerster zou je zeggen, ja. hè? Nou, ik ben dan machtig blij om u. Ik had het niet leuk gevonden als die logeerpartij een mislukking geworden was. Nou, zeg, het zou wat waard zijn als jullie vanmorgen had kunnen meemaken wat zich hier heeft afgespeeld. Wat nou? Een incident met Bertha. Oh, vertel eens gauw, moet het al kan mooi geweest zijn. Bertha en tante Carla. Ja. Oh, oh, het was machtig. Bertha zat weer lekker op haar praatstoel. Ja. Nou, en tante Carla kwam binnen. Nou, ja, ja. oh, ik stelde het weer naar elkaar voor en zei dat tante Carla verpleegster was. Ja. Nou, toen herinnerde Bertha zich natuurlijk weer... ...dat ze ook nog een familielid, ik geloof een nicht of zo... ...in het ziekenhuis heeft als werkster. Oh. Nou, uh, en natuurlijk komt ze daar breedvoerig mee opdraven. Ja ja, ja, ja, ja. Oh, oh, wat hm. is dan de Kaila? Ik snap dat je straks nog wel. Zo, daar ben ik weer. Ben ik laat? Nee hoor, Kaila, mooi op tijd. We gaan over tien minuutjes aan tafel. Oh, dat valt mee. Het is toch nog iets verder naar het dorp dan ik dacht. En? Wat zeg je van onze winkelstand? Nou, valt me werkelijk mee. Jullie hebben hier waar rempel, nog een paar behoorlijke zaken. Ja, ja daar moet u niet min over denken, tante Carla. De middenstand floreert hier aardig goed. Ik heb... Uh... Oh, wacht, wacht even mijn tas openmaken. Uh, ik, uh... ik heb nog wat op de kop kunnen tikken ook. Hier, Freek. Ja, nou, tante? Kijk eens, dat is voor jou. Voor mij, tante? Ja, kijk maar of het je bevalt. Kan eventueel nog geruild worden... Ik wist natuurlijk op geen stukken na, wat je in je verzameling hebt. Oh, twee lang speelplaatjes. Oh, mythos, van de Carla. Dank u wel. Kijk eens, jongens. My wish came true. Van Elvis. Oh. Hè? Ja, ja, ik vroeg naar iets in jouw smaak, Freek. Ja, zelf zou ik dit niet prefereren, dat snap je wel. Maar het moest tenslotte aardig gewonnen worden door jou... Alleen, uh, kijk nou even naar die andere plaat. Uh, ik wou er toch een soort tegengif na geven. Misschien vind je het niet te tam, al is het iets anders dan rock'n'roll. Dat ja, zien, Freek. Oh, microcosmos van Bartok, dat is goed. Oh, fijn, Tante Carla. Dus uh, je kunt die soort muziek ook op prijs stellen. Ja, maar natuurlijk, Tante. U moet nou niet denken dat we alleen maar van het andere houden. Je kunt het nou niet uh, met elkaar vergelijken. Klassiek vind ik mooi, maar op zijn tijd ben ik dol op dansmuziek ook. Ja, dat begrijp ik ook. En, uh, Freek. Ja, wat Nou, uh, had ik zo gedacht. Doe me nou als tegenprestatie dan ook een plezier. Uh -huh. Als je me dan toch uit mijn middagdutje wil halen, doe het dan met Bartok. In plaats van die luidruchtige vriend press, van. Goed, Ja, Goed, tante. rustig gaan zitten. Ja. En, Wat zeg je van dit plekje? Nee? Mooi, hè? Buitengewoon van. Ja. ja. Ja. Zoals nu tegen tegen zonsondergang, hè? Die is op zijn mooist. Al, nou, ik ga hier wel eens een keer naartoe, om rust en inspiratie op te doen. Hier vergeet je dat er nog zoiets bestaat als een stad met de mensenpakhuizen. Kun jij begrijpen waarom wij dit ooit hebben opgezocht? Oh, ja, zeker. Je ja, had slechter kunnen kiezen. <tie> uh, Carla, nou. Uh, moet je zo zitten? Hmm? Broer en zus. <tie> ja, ik heb je. Ik heb jou met voorbedachte raden gevraagd een wandelingetje met me te gaan maken samen. Oh, zo. Je, je hebt er nou de langste tijd van je verlof op zitten. En ik vond het prettig om eens rustig met je te kunnen praten. Oh, misschien vind je me wel een beetje sentimenteel, maar het is toch eenmaal zo. Wij zijn in heel veel dingen zo sterk aan elkaar gebonden, en we hebben elkaar nooit al te veel overlopen na onze jongste tijd. Ik voel het toch juist voor jou. Ook ondanks sommige verschillen in karakter en levensbeschouwing. In feite zijn die verschillen misschien kleiner dan het uiterlijk lijkt. Ja, ja, ja. Zo zie ik het ook. Wij hebben als kinderen te veel met elkaar opgetrokken. Vooral na de dood van moeder. Hm? Om onverschillig tegenover elkaar te zijn. Al zijn we dan inmiddels zoveel jaartjes ouder geworden. Ja, Kala, ik eh, had juist nu de behoefte aan om eens met je te kunnen praten. Dat is best, Frans. We hebben er nu nog de tijd voor. Straks, als ik weer aan het gereel ga, komt er misschien in lang weer niets van het bezoek. Daarom juist. Yes, right, hmm. Ik zou een paar dingen willen zeggen, maar begrijp me goed, ik zou het prettig vinden als je me de vrijheid zou geven uit te spreken. Ik wil zeggen, jij bent tenslotte acht jaar oud dan ik en... Je bedoelt dat je me een beetje de les wilt leren. Nou, les, dat is zo erg, ik zit nou niet, hè. Of misschien, misschien toch wel een beetje. In elk geval, ik wil zo graag praten over dingen die ik ben gaan zien als iets waarover jij misschien een beetje met jezelf... ...in de knoop zit. Mag ik dat? Beste jongen, ik ben zo vergroeid in het kapitelen... ...en de vinger leggen op de fouten en misgrepen van anderen... ...dat me nou maar eens deemoedig luisteren naar kritiek op mezelf. Hm? Ga je gang maar, broertje. Mooi. Ja, maar eens, een, een overtuigd prater ben ik niet, hoor. Ik zeg maar eens een beetje wat me voor mijn mond komt. Uh -huh. Ik vind het achteraf toch zo machtig dat jij de inval hebt gehad... ...op ons een beroep te doen en je hier door te brengen. Nou ja, je staat toch financieel wel zo voor... ...dat je even goed in een hotel of in een pension had kunnen gaan. En daarom stel ik... Nee, nee, nee. Daarom stellen wij het zo op prijs dat je hier kwam. Ik was me van bewust dat jullie op het eerste bericht... ...niet direct gebrand zouden, zei dat me kon. Ik zag jullie gezicht al voor me bij het ontvangen van de brief... Beetje wel, om eerlijk te zijn. Nou, geef toe, lieve zus, dat je niet altijd gemakkelijk bent geweest in de omgang. Dat weet ik. En daarom... Ja, nee, luister eens, Je moet toch niet gaan denken dat we ook maar even hebben gedacht aan een, aan een weigering, hoor. Of aan een uitvlucht. Nee, nee. Hoe dan ook, Carla. Je moest komen, dat stond alvast. Nou, je bent gekomen. en je bent gebleven. Maar het had ook anders kunnen gaan. We hadden na een dag of wat de grootste herrie dat we kunnen hebben... en ik had de benen genomen, wil je zeggen. Zo ongeveer, ja. Nou ja, goed, ik wist toch wel dat dit niet werkelijk zou gebeuren. Want Ank, de kinderen en ik... we zouden het onszelf nooit vergeven hebben als we het zover hadden laten komen. Al zouden er botsingen gekomen zijn, ja. Achteraf gezien ben ik dolblij dat het bij een beetje vrij onschuldig wapenverwinkel is gebleven. Maar dolblij ook omdat we een verandering bij jou hebben waargenomen. Vergis je daar niet in, Frans. Iemand als ik verandert, ik ben van karakter. Daar ben ik te oud voor. Klets, zus. Klets. Ik heb je toch immers zien veranderen. Spreek het tegen als je kunt. Je was overwerk toen je hier kwam. Je zenuwgestel stond gespannen als snaren. Ja. Tja. Jij verwachtte weinig heel van je verlof... maar langzaamaan konden we zien... dat je dat je minder bitter, dat je minder agressief werd. Je beheerst je zichtbaar... En o oh wonder, het lukte je. Is dat zo? Of is dat niet zo? Er is iets van aan, ja. Ik heb het gevoel dat ik in ieder geval rustiger ben geworden. Ja. Ja, juist. Rustiger. Rustiger dan beheerstiger. Het mag dan min of meer waar zijn wat je zei... dat je op jouw leeftijd je karakter niet meer verandert. In ieder geval heb je er in kleine dingen een wending aan gegeven. En ja... Ik wil het allemaal niet zo ver gaan uitspinnen, Carla, maar ik wil je vertellen wat ik zo graag zou willen zien. Speel met jezelf niet te veel verstoppertje. Hm? Je hebt tot nu toe jezelf opgesloten in een drangbuis. Dat je zag als het enige middel om je diepste innerlijke gevoelens te onderdrukken. Je bent je leven lang al in feite een eenzame verhaal geweest, Carla omdat je vroeger niet van het leven ontving wat je had gedroomd. Omdat je besefte dat de scherpe kanten van je karakter jou in de weg stonden. Dat de winden, datgene waarvan je droomde. Frans, ik heb je nooit... Ik had niet gedacht... Jij had niet gedacht dat je kleine broertje zo ver kon doordenken. Hm? En dat hij de geheimen van zijn oudere zusje zou doorgronden. Dat wil je toch dus zeggen. Tje. Integendeel, Eva Kana, ik heb veel gedacht over jou. Ik heb een zekere zin medelijden met je gehad. Alleen, er is altijd iets geweest dat me tegenhield... dat me de moed onthield om daarover met jou te spreken. En nu opeens, nu is dat ogenblik gekomen... dat ik met je spreken kan over dit alles. Jouw komst hier en het verloop hebben de weg vrijgemaakt. Ik wist dat dat ik nu kon zeggen wat me al die tijd van binnen dwars heeft gezeten. Ik heb nooit geweten dat jij zo over me dacht. We stonden altijd zo ver van elkaar af. Nee, Carla. Nee, nee. We stonden niet zo ver van elkaar af. We woonden ver van elkaar. Die naast elkaar. Zonder het duidelijk te beseffen. Misschien heb je gelijk. Ik heb die zame gedachten vaak ook niet van me af kunnen zetten. Omdat jij dat ook zo voelde? Nu zou ik jou zo graag... ...dit willen vragen... ...zusje Carla. <laughs> Probeer te beseffen... ...dat je op de geworden manier... ...jezelf niet van het leven kunt afzonderen. Je hebt gewerkt en gestreefd, dag en nacht... Je hebt jezelf gevangen gehouden in een benauwde kerken van zelfverlochtening. Van ijzerharde plichtdwang. Dat bracht toch mijn functie niet? Laat jouw functie nou eens even achterwegen. We praten niet over hoofdzuster Carla, maar over zusje Carla. Goed. Ga door, Frans. Jij hebt je verstrakt, Carla. Gemeentje de te wapenen tegen een wereld door rechtvaardig, maar zo scherp en zo bitter tot in het kille je taak te vervullen. Je hebt geen vrienden durven maken om niet nog een keer teleurgesteld te worden. Ik heb nooit behoefte gehad aan nutteloze vriendschappen. Echte vriendschappen zijn nooit nutteloos. Wel schaars. Daarom. Met jezelf alleen ben je minder eenzaam dan tussen mensen die je niet interesseren. Ja, ja, zo was jouw karakter. Daar is recht. Of hoe ook om. Daar tussen kende jij geen nuances meer. Zo heb ik je altijd gekend. Maar er ligt nog zoveel verdwongen warmte op de bodem van je innerlijk. Die nog kans heeft op bevrijding. Ben je daar zeker van, boertje? Ben je er zeker van dat ik dat zou willen vrijmaken? Heel zeker. Er is nog zoveel in dat mooie leven om ons heen dat ons roept. Dat ons zoiets als warm geluk geven kan. Dat laat zich niet wegdringen door zelfverloochening. het is nooit te laat nooit hoor je zelfs op jouw leeftijd Carla om je stalen discipline te laten verzachten en smelten door de warmte van het leven rondom je en als je je daarvoor openstelt als je de moed hebt dan zal je omgeving jou niet langer zien als een als een major, een ouderwetse verpersoonlijging van een strijdende ijzervreter Carla dan zul je niet slapper, dan vroeger je taak nakomen, Maar zonder de overdrijving die voor jouzelf... en de over de meisjes tot misverstand en antipathie leiden. Een beetje meer mildheid. Een beetje meer begrijpen, een beetje meer vergeven. Dat zou die atmosfeer in die besloten gemeenschap... daar geen zo wonderbaarlijk kunnen opfrissen. En dat is dat. Nou mag je mij de majoor noemen, zusje... Een kletspajoer. Frans, zullen we naar huis gaan? Ik wil nadenken. Er is opeens zoveel waarover je me te denken hebt gegeven. Dank je, Frans. Misschien is het nog niet te laat. iets van mezelf terug te zoeken. Ik kom mee, het wordt donker en. en ik... Ik voel me een beetje onzeker. Blijf naast een grote, kleine poel. Een half uurtje. Dan zit het er weer op, Taneel. Heb jij later dienst? Nee, ik ben ook om zes uur klaar. Lekker. Ik zie vandaag een broeikas. Ik denk dat ik vanavond ga zwemmen. Ik heb het gevoel dat de luchtjes aan me kleven. O, oh, maar heb je kamer 12 weer. Zuster, wilt u mijn glas even ontspoelen en bijvullen? Het water is zo lauw. Dat maar weer. Wij hebben het niet warm hoor. Oh nee. Ik kom zo, kanten. Zegt de leeuw, ga jij zo'n ook mee vanavond? Ik wil dat zuster. Ja, zuster, ik ga. Mooi. Zo, de leeuw. Warm hier, hè? Heb je later dienst? Nee, zuster. Ik ga over een half uur af. Dat zit er dan bijna op, hè? Heb je al verlof gehad? Nog niet, zuster. Volgende week. Nou, dat ziet er goed voor je uit. Ik heb het erop zitten. Ja, zuster. Hebt u een, een, een prettige vakantie gehad? Heel prettig. Mooier dan ik ooit had durven denken. Dan kom, ik ga verder. Weet je wel het laatste half uur op de bel? Je moet maar denken, ja. de patiënten hebben het ook zo best niet in de water. Nee. Ja. Tot morgen, de leer. Goedenavond, zuster. Is ze weg? Ja, Jo, dat weten we De major is weer terug Dat is het eind van de adempauze Zegt de leeuw, wat heb je? Wat sta je te staren? Knijp eens in mijn armbrugkamp Ben ik wakker? Ik zou denken van wel Als je eruit of je aan het slaapwandelen bent In een spook Brugkamp Ze praten tegen me De majoor heeft tegen me geglimlacht Ze lacht naar huis Nee Ja, echt ze vroeg wanneer ik vakantie had. Schijn al uit. De majoor die tegen een zustertje praat. Nou krijgen we Ik moet er nog even adem van happen. De majoor. Als een gewoon mens. Verdraaid raar. Dat wordt uitkijken en waakzaam zijn. Dat is de stilte voor de storm. Ik kan me niet voorstellen dat de wereld zomer eens op zijn kop gaat staan. Ik ga even een beetje water drinken. De majoor. Ze lachten tegen mij. Majoor Carla. U hebt geluisterd naar een oorspronkelijk hoorspel door Henk Bakker. De rolverdeling was als volgt. Carla Dogeman, hoofdverpleegster, Tine Medema. Frans Dogeman, haar broer, Jan Borkes. Ank, zijn vrouw, Vesi Arone. Els, Els Buitendijk. Freek, Dick van Zand. Directrice, Perone Hosang. Lies de Leeuw, verpleegster, Corrie van der Linden. Jopie Brugkamp, verpleegster, Joke Hagelen. Bertin, werkster, Nel Snel. De regie had Johan Bodegraven.